Je bent dus niet seksueel aangerand. Ik bedoel, verkracht. Nee. Die ene mevrouw wou mij dat wel doen verklaren, maar... U hebt het over inspecteur Niels. Ah. Dat is een inspecteur. En haar naam is Niels? Dat is goed om te weten. momentje, momentje. U beseft toch wel wat u daar zegt, hè? U bedoelt dat inspecteur Neels u heeft aangezet om zo'n verklaring af te leggen. Oh, ik weet het niet meer, maar misschien vergis ik mij. Ja, ik kan natuurlijk altijd inspecteur Neels naar hier laten komen... om haar met u te confronteren, als u dat liever hebt... Laat maar hebt. vallen, ik heb niks gezegd. Wat wou u weer weten? Uh, waar ik aangerand ben, hè? Ja. Uh, dat was in het park, in de buurt van het standbeeld van Albert I. Mevrouw Pieraerts, hopelijk hebt u er niks op tegen... dat er nog mensen zijn die u enkele vragen willen stellen... Zoals ik al zei, commissaris, dat hangt er vanaf. Wat doet u om half één s'nachts in het Albertpark? Was er iets speciaals uh, te fotograferen? Of? Ja, ik wilde een uh, reportage maken over die uh, potloodventer natuurlijk. Uh. Oh, die potloodventer? Ja. Uh, kent u hem ook met naam? Nee. Nee, die kent u niet? Nee, absoluut niet. U, een, kent u hem? U moet toch wel een bepaalde interesse hebben dat u hem gaat fotograferen? Of? Ja, voor een reportage. Ah, voor een, een primeur misschien? Hoe zegt u? Een primeur misschien voor, uh, voor mijn weekblad waar ik werk. Hebt u al een keer de perskaart gevraagd van mevrouw Piraat? Jawel. Ik weet helemaal van de pers. Jawel, jawel, jawel. Zij is, van blijkt... de pers? Ja, ja, ze is wel degelijk freelance journaliste fotograaf. Ik wou die potloodventer betrappen. <laughs> Doe maar. Ik denk dat ze iets. ofwel heeft ze iets te maken met die potloodventer, die misschien geen potloodventer is. Hij bestaat dus wel degelijk. Dat, Hij bestaat uh... degelijk. Ja, ja. En hij heeft haar willen overvallen. En waarom, mevrouw Piraerts? Ik stond op hem te wachten. Ik wilde een reportage over hem maken. Hè? Ik bedoel, ik ben freelance journaliste. Ik geloof u niet. Toch, meneer commissaris, u zou dat toch verder moeten kunnen onderzoeken, hoor. Dat gaan we zeker doen, meneer ja. Karels. Vertel maar eens hoe dat in zijn werk gegaat. Veel is daar niet over te vertellen. Ik stond daar dus een sigaretje te roken. Ik was van plan om ermee te stoppen. En ja, plots daagt hij op... Uit de struiken. Het was precies alsof hij mij al lang in toog had gehouden. Tenminste, dat gevoel kreeg ik toch. En toch bent u gevonden op het zand met uw uh, vernietigde apparatuur. Ja, ja, ja, ja. Ik ben natuurlijk weggelopen. Hè? Ik bedoel, uh, je blijft daar niet staan. Hè? Nee, nee, dat is inderdaad waar. Daar blijft u inderdaad niet staan, maar. Uh, excuseer mevrouw Piraat, maar ik denk toch dat u iets te verwergen hebt. U trecht toch niemand uh, in bescherming te nemen of? Nee, ik wil enkel een uh, reportage maken. Waarom zou ik dat doen? Een reportage? Alleen over de potloodwinter? Ja, een primeur is een primeur hè. Ah ja. Nou ja, ik mag niet vragen voor welk weekblad u werkt. Ik werk voor de rendezvous. Ah, voor de rendezvous, ja. Oh. Tot hier uh, mevrouw Piraat. En uh, iedereen die mij wilt betalen, daar werk ik voor. Oh, ah ja, dat is daar freelance. hè? Freelance. Uh -huh. Hoe was hij gekleed? Dat heb ik niet goed kunnen zien. Zijn gezicht, hè? Opvallende kenmerken: lang haar, kort haar, kaal. Hij droeg een masker. Een masker? Wat voor een masker? Eigenlijk meer een sjaal. Een wollen sjaal? Een sjaal in voetbalkleuren? Was zijn hoofd compleet bedekt of maar tot vlak boven zijn neus? Dat, uh, dat weet ik niet. Mijn eerste reflex was natuurlijk mijn camera bovenhalen. Terwijl meneer de potloodventer ondertussen rustig zijn potlood bovenhaalde. De zaak is: en sorry als het misschien een brute vraag is, maar hebt u zijn potlood inderdaad te zien gekregen? Hm? Kunt u daar dan misschien een beschrijving van geven? Kan altijd helpen bij de identificatie. Hè? We hebben geen gezicht, geen idee hoe de man gekleed gaat, maar als. U, u... denkt dat ik hier voor mijn plezier zit, of wat? Ik mag hopen van niet. Maar ik veronderstel dat u nog de kans gekregen heeft... om tenminste uw toestel op hem te richten. Heeft u tenslotte aangerand omdat u een foto van hem wou maken? Nee? U moet dan toch iets gezien hebben? Al was het maar door het vizier van uw camera. Hoeveel centimeter schat u? <laughs> Meent u dat nu? <laughs> Oké, okay, uh, weet ik veel. Vijf, tien, twaalf. Ik ben niet zo goed in schatten. Laat ons een gemiddelde nemen. Acht centimeter. En wat is er dan gebeurd? Ja, hij kreeg door wat ik aan het doen was. En ja. toen is hij ineens razend geworden. Hij heeft mijn toestel uit mijn handen gerukt. Het is dan wel een gevaarlijk man als u met een, met een uh, wonden aan het hoofd... Uh... Ja, gevaarlijk zijn die mensen niet, hè. Nee? Nee, die laten niets zien, maar voor de rest doen die niks, hè. Ah zo, maar uh, u hebt er dan toch een wonden aan het hoofd als ze niets doen. Met... Hoe is dat dan gekomen, had ik vragen mag? Ja, ik wilde hem fotograferen. En, uh, en uh, dan was je het niet mee eens? Daar kon hij niet tegen, dus... Ik pak mijn camera af. En heeft hij dan die wonden toch niet meer in de potlood toegebracht? Of met wat heeft hij dat toegebracht? Maar nee, gewoon, ik weet niet meer wat. Ah. Ik ben tegen de grond gevallen. Mevrouw Pieraerts, ik ben dan wel geen dokter... maar ik heb door mijn functie in al die jaren... wel een en ander gezien qua wonden. En wat u daar aan uw hoofd hebt... Uh, lijkt mij een ordinaire schaafwonde... We kunnen natuurlijk, als u nog van gedacht mocht veranderen... ...altijd een officiële constatatie laten doen door een wetsdokter. Hè? Sorry, maar dit pik ik niet meer. U gelooft mij. Mevrouw Piraerts, alsjeblieft. Blijf nog maar even zitten. Want we moeten het nog over het belangrijkste hebben. Waarom wou u enkel en alleen met mij praten? Omdat ik uw reputatie ken, meneer Van In. U gaat door voor een integer iemand. Goed geprobeerd, mevrouw Pierarts, In het soort bladen waar u voor werkt, zeker... Ik ben mij ineens te herinneren dat u onder andere voor Rendezvous werkt, dat roddelblaadje. Als u het zo wil noemen, mij niet gelaten. Maar wat mij het meest van al interesseert... hoe weet u eigenlijk dat er een exhibitionist in het Albert Park rondhangt? Of beter, dat er beweerd wordt dat er zo iemand rondhangt? Dat doet de ronde. Alweer hmm, nou goed geprobeerd. Ik zal mijn vraag dan maar wat specifieker maken. Hoe bent u eigenlijk aan informatie gekomen over de zaak Elena Littin? Hè? Ook goed geprobeerd van uw commissaris. Ik ben journaliste en ik kan niet verplicht worden mijn bronnen prijs te geven. Dat denkt u maar. Ik wil u altijd helpen, meneer Van In, met informatie als ik die toevallig in handen krijg. Maar namen van informanten geven, no way. Het is slonke, niet blaffen, hè? Ah, ja, ja, braaf, jongen. Ja, het is goed, het is goed. Anneke, ah, okay. jij zijn nog op? Oh, ik was aan het wachten op u. Oh, dat is lief van u, schatje. Zeg, dat ruikt hier maar raar, hè. Is hier met drank gemorst of zo? Ja, het leek goed, staat al allemaal in de tuin. Weet je, ik ben een uur aan het opruimen geweest, hè. Ja, ze hebben je blijkbaar een kleine party gehouden terwijl wij weg waren. Met een man of vijf, zes, aan de glazen te zien. Uh, u voor whisky whisky's aan hè, zoet. Ik zeg het u maar. En dat allemaal met de kinderen hier in huis? Hier de kinderen hebben er voor zover de konzin geen last van gehad. Jij ja, precies ook niet. Ja, maar. Wacht. Ja, van in. Het is niet waar, hè Jan. Het is toch geen flauw grap. Ja, ja, die is ook nog op. Oh nee. Oké, okay, we zijn in aantocht. Oh, Pieter, zeg niet dat we weer weg moeten. Het is nu waar, Ja, Pieter. toch wel, toch wel. Ze hebben zojuist een brand geblust. In een manege, in Loppem. En ze hebben daar een lijk gevonden. Zonder pink.